Dit Het is de daverende donderdag op radio 501. Nee. Nu op radio 501. Oh, daar is Donderslag met regie van Disco. Ja, ja, nee. is, is, is, is, is Donderslag! Wonderslag op donderdag bij Heldere Hemel. Met Rogier van Diesveld, Radio 501. Zo, nou, daar ga ik je zeven voorzichtig. zitten. Wel, ja. wel. Ja. Ja. Had u weer van die leuke grappen maken? Oh. Dit is Radio 501, is Radio 501. Dit is donderslag op donderdag bij heldere hemel. Het is vandaag 28 juli 2011 en dit is de 67ste aflevering van donderslag. Bienvenue, bonjour, hartelijk welkom deze middag. Fijn dat je luistert. Luisteren nu ook weer aardig wat mensen op een vakantiebestemming in binnen- en buitenland. En dat doet me goed. Ook hartelijk welkom allemaal. Hier in Studio 11 is het nog volop zomer en daarbij zoeken we zomerse muziek. En dat zijn jullie al een paar weken van mij gewend. En er komt straks ook weer allemaal langs. Rob Ricard komt straks ook weer aan de telefoon. En die zal wel weer een prachtige zomerse platenkeuze hebben. Theofariet doet om half drie weer verslag van zijn Blabla-blog. En ik ben er tot bieruur vanuit Studio 11 En ik heb hier een hele picknickmand vol met te gekke muziek. En daar ga ik jullie op tracteren vandaag. Wat dachten jullie van de Red Hot Chili Peppers met het mooie lied Road Tripping? Road Tripping with my two favorite allies.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 Als je dan op pad gaat met een lekkere picknickmand, dan heb je het meteen over het zoete leven. En het zoete leven is in het Italiaans La Dolce Vita. En La Dolce Vita is een film, maar Dolce Vita, dat is een nummer. En daar is de plaat gezet, door Ryan Parish. En dat hoor je nu op de achtergrond te spelen. Daar gaan we lekker een minuut of 4,5, bijna 5 minuten lekker naar luisteren. Dolce Vita. You can Slagzomer editie. En een band die al niet meer onder ons is. Tenminste de, de leden van de band dan. En de band die Dat is de man. Yes. 20 juli 2011. Dit is donderslag en het is weer tijd voor een tip van de sluier. En als het goed is, heb ik Rob Ricaar onder de knop zitten hier. Dat is mij net medegedeeld door het redactieteam. Rob, zit jij daar aan de andere kant van de telefoon? Ja. Hé. Waar zit dat ik wat onder de knop vandaan kan. Ja. Is het warm? Onder de knop is het behoorlijk warm, ja. Oké. Okay. Waar zit jij nu op dit moment? Zit jij ergens op een terras of zit jij in de tuin? Ik, onder de knop. Nee, ik zit gewoon buiten in de tuin. In de tuin, onder, nee. een, onder een boom in de schaduw. Ja. Ah, heerlijk. Onder uh, een kastanjeboom. Onder een kastanjeboom. Oh, dat is geweldig. Rode kastanje. Daar roe je ook nog. Ja, en dat is niet, nou ja, de bloemen zijn rood, maar de kastanjes zijn gewoon bruin. Ja, nou, het zijn rode kastanje. Maar. Die vallen pas in de herfst, hè, die kastanjes. Ja, ja. en de, blo de bloemen zijn lang weg, die waren in, uh, in het voorjaar. Oké, okay. nou daar ik jij dus even lekker. Uh, heb je nog wat te drinken erbij? Ik heb een... Uh, een een met een rietje of zo? Of? Ik heb een, uh, blikje, een blikje staan. Een blikje, ja. Ik heb een half uur open trek. En die begint met een, met een B? Met, nee, met een B. met een B. Met een B? Ja, een blikje, een blikje Bitburger. Oh, oh niet, uh, geen uh, Boba Bola. Nee, nee een blikje Bitburger. Oké. Okay. Maar ik weet niet of ik zo lang wacht, want ik denk dat hij dan lauw is. Ah. Ik denk dat ik, dat ik niet. Ik denk dat ik hem snel aankondig en dat ik hem meteen open druk. Oh, dat kan ook. Hey, dan gaan we straks niet lallen, Straks in twee duur. Nee. Oké. Okay. Hé, hey, moet je luisteren. Uh, het gaat om een tip van de sluier. Wat ja. uh, heb jij uh, gekozen voor half bier? Wat uh, kan je daar al iets over meedelen? Het is een uh, band uit het uh, land van de Bitburger. Het is een band. Mm. Een, oh, dus uh, Duitsland. Bieten aan Biet. Dat komt in Duitsland, ja. Ja. ja en... Uh... En het gaat alweer over de zomer. Oké. Okay. En uit jaar? 1971? Het, het, is, het nummer is uit 1981. Hé, hey, wacht even. Ja, dat wacht is even. Even, uh, tien jaar te veel hè? Ja, dat schiet even lekker op. We zouden... Ja, going We zouden... dwars door de tijd. We zouden stukjes doen voor twee, uh, ja. twee jaar. Ja. Het is dat... even uitgevallen, dat ritme. Oké. Okay. Um... Zouden we nog iets moeten weten om een beetje erachter te kunnen komen welke band het is? Het begint ook met een B. Het begint ook met een B. Nou, het is dat... een band uit het land van Biedborgen die met een B begint en een liedje over de zomer heeft gemaakt in 1981. Nee. Dan moeten de mensen maar even gaan googlen. Nou, want dat uh... moet je kunnen googlen. kan niet zo moeilijk zijn. Nee, ja. Ik, uh, ik heb er even geen tijd voor om het uh, online te gaan zoeken. Maar dat hoor ik dan wel uh, via een e-mail e of straks anders om half bier van maar jou. Maar ik heb even een aantekening, ik jij geen tijd hebt. Oké. Okay. Hé, hey, maar ik heb wel tijd om even een plaatje te draaien. Nou. Uh, ik heb hier uh, Los Lobos. Oh, leuk. Met La Bamba. Oh, leuk. Allemaal leuke muziek. Oké, okay, ik spreek je straks. Hoi. Hoi. Bye, Editie. En wat ook ineens dit jaar uh, zomaar op kwam duiken, dat is een stukje klassieke muziek, wat een beetje verhuisd is, een beetje veranderd is. En dat werd gespeeld door Adia Geisha, en dat is een duo wat uit België vandaan komt. En het nummer wat ze hebben ge, uh, gekozen en op de plaat hebben gezet is "Cherubinos Adia, en dat komt van La Figaro. Dit is ook meteen donderslag. En ik hoop dat iedereen in deze zomer en in deze zomereditie lekker geniet. De Sand Rolling Stones. Full to Cry uit 1976. What'd you say? What'd say? sweet and low In your arms I surrender I'd be a fool if I let you go I love you till tin turns to silver I love you till jade turns to gold Till every last rhyme has been written So... Nothing to me Cause I don't work for them anymore I love you till death has no meaning I love you till life is a dream Till all the cares ever we carry Are floating like feathers down I love you till the river climbs the mountain I love you till fish rule the land till the mirror can't see our reflection and the bells of goodbye never sound De bla bla blog van Theo Veriet blog.nl, 28 juli 2011 stelletje chagrijnen het viel niet mee om vandaag te gaan werken dat bedoel ik letterlijk ik kan zo niet tegen onrecht dat werd me aangedaan, mij op een fietsje en niet één keer, maar wel drie keer het begint bij een stoplicht waar ik groen heb mijn auto die afslaat, neemt aan dat ik door rood rijd en begint dus hard het toe te retten, de gebaren, de mafkees, godzame maar ik hield me toen nog in een stoplicht verder krijg ik groen en draait er nog net een grote bus voor mijn neus langs. De auto achter die bus rijdt uiteraard ook door, en weer zo'n Mongool achterstuur die met een vinger op zijn hoofd tikt omdat ik probeer over te steken. De lul. Ik zat te grommen op mijn fiets, maar ik hield me nog steeds in. Het eerstvolgende stoplicht sta ik samen met vijf anderen te wachten. De auto's kruipen file voorbij en wij krijgen groen. Er valt een gaatje tussen de rij auto's en we stappen tegelijk op onze fiets en proberen door dat gat de overkant te bereiken. En weer word ik gehinderd door zo'n idioot in een auto. Die vindt dat fietsers best voor groen kunnen wachten. Terwijl hij door rood rijdt. Hij duwt de neus van zijn auto bij tegen mijn been aan. En terwijl ik daarvoor uitwijk, kan ik nog net een motorrij ontwijken. die die kut van de automobilist de rood nog even inhaalt. God voor de god voor de god godver. Als ik veilig aan de overkant die lul van de automobilist boos aankijk. kijk ik hem nog aan en schud nee. Alsof ik wat fout deed. Ik ontplofte. Ik heb hem uitgemaakt voor alles wat vies is. Net zolang lang ik hem niet meer zacht de zak. van een ongelofelijke rijden hier rond. Het verkeer zo oneerlijk. Uh, Wit ik me nu zo op, omdat ik inmiddels zo gewend was aan het verkeer in Barcelona? Iedereen reed daar wel eens wat te hard, maar wel met respect voor elkaar. Ik heb daar niemand op zijn hoofd zien tikken of horen toeteren. Rood was rood en groen was groen. Daar hoorde je geen discussie over. Van een stadje chagrijn zijn we hier in Nederland dan toch. Dit was Theo Verriet. Meer informatie, blablablog.nl Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. Ja, 24 uur per dag. En we zijn er vanavond tot 24 uur. Zoals op iedere daverende donderdag. Dit is Donderslag en dit is Buu Willington. My World Revolves Around You. Van zijn nieuwste CD die op 5 september uitkomt. When I met you baby Well I knew you was the one. I did all All of my I do's done Only gonna do it one time, darling Well, a minute for the long haul I tried to chill but couldn't get my feel Now I'm fully up against the wall The clouds open up and the sun starts shining When you come a-walking my way Don't know what it is that you brought here with you But I hope it's here to stay Because I'll never get enough of your sweet love, baby No matter what you do I'm gonna lose the taste for your sweet stuff, my world revolves around you. Time sparks ignite, electromagnetic force right from the source. Well, I could feel it from the time I kissed her. Now we're current, baby, dynamic and right on time. You got my meter, nail the needles off the scale, and I'm lacking the capacity to try to resist you. The clouds open up and the sun starts shining when you come walking my way. I don't know what it is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 your carson zijn er iedere week weer bij in donderslag en vandaag speelden zij Ketting Better van het album Sgt Pepper's Lonely Heart Club Band. Vanuit de hoofdstad van West-Friesland. dit is Radio 501. We gaan weer een beetje soulmuziek doen van Ben Lonkel's soul van een van zijn mooiste albums. De nummer heet I Don't Wanna Waste. Just again, yeah. But how did you do? I can't explain. Hey, you're the one who leaves the greatest thing. Wherever you are, I wanna be. I have you under my skin. Always there. And every time that you leave me there, restrain myself not to close. Het is weer tijd voor onze zomer-e-mail. Uh, de eerste is van Lydie. Ik ga morgen naar New York. Ik ga een vriendin opzoeken die daarheen is verhuisd met een vriend. Hij kon voor zijn werk één jaar in New York aan het werk en dat heeft hij met beide handen aangegrepen. Ik ben zeer benieuwd hoe het mij zal bevallen. Ik heb ook nog een e-mail en die is van Frans. Ik heb helemaal geen zin in vakantie. Ik blijf lekker thuis in mijn tuin zitten. Hotels zijn mij te ongezellig. En van kramperen hou ik al helemaal niet. En alleen op vakantie gaan lijkt me niks. Ik blijf lekker thuis en luister wel naar Radio 501. Dat kan natuurlijk ook lekker luisteren naar Radio 501 en van de zomer genieten. Uh, ik kreeg ook een e-mail van Marianne Groot. Voor mij mag je het zomernummer So Long Marianne van Leonard Cohen draaien. Natuurlijk een herinnering aan Terschelling in discotheek Wiep. Het liedje is een herinnering aan een vakantieliefde groet Marian. Bedankt voor je bericht. Blijf er bij, Dan ga ik Leonard Quinn zo voor je draaien. Straks in het tweede uur doen we nog een paar e-mails. Ik ben er helemaal klaar voor. Dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. Come over to the window my little so long, Madeline. It's time we began to laugh And cry, and cry And laugh about it all again Well, you know that I love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 and a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 of wwwradio 501.nl Dit is radio, 50, is radio 50. Dit is de Daverende donderdag op radio 501. Dit is radio 50, is radio 50. Donderslag. Donderslag. Donderslag. Op Donderdag. hemel. Hey, Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. On a pas pris la peine. De s'rassembler un peu avant que le temps prenne. Nos envies et nos vœux. Les images les querelles. Du passé ces ont forgé nos armures Nos cœurs se sont scellés Restés seuls dans son coin Nos démons animés perdus dans nos dessins Sans couleurs effoncées, on aurait pu choisir Le pardon essayait une autre histoire d'avenir Que de vouloir oublier Prenons-nous la main Le long de la route Zoëtissons nos destins Sans plus aucun doute J'ai froid et ce n'est rien Qu'une question des coups D'ouvrir nos petites mains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 C'est qu'on peut être con, car l'autre n'est que le reflet de ce qu'on s'est à Il a fait, la a pas Si nos schémas ancrés veulent bien ne pas nous figer, c'est le début de nos rêves qui tend à se confirmer. C'est qu'on con, peut être con, à se cacher de soi-même. Ja, couvert, c'est Nou, nou, zo'n zomersuurtje gaat snel, zeg. We hebben de klokken weer gerond en we zijn weer begonnen aan het laatste uur van de donderslag. Maar het is nog geen bieruur. We hebben nog tijd voor de donderdags Vakantie-e-mails, de plaatkeuze voor elkaar En natuurlijk weer een zomersrecept om kwart voor bier. En ook dit uur besluit u we weer met een song over een mooie stad. die je deze zomer zou kunnen bezoeken. Uh, ik open dit uh, tweede uur met weer de donderslag Zomerrit van Zas. En die heet Lalong de la Route. De derde plaat is straks de Donderdisc, maar eerst de Eagles met One of These Nights. 501 Daverende donderdag Een Zuid-Amerikaanse Donderdist vandaag van Carlos Santana Ojo, kom af aan op Radio 501. Dit is Radio 501. Is Radio 501. 501. We zijn weer toe aan wat zomer-email. En deze komt van Karel. We zijn in Frankrijk. heenweg hebben we 12 uur gereden. We hebben er 12 uur over gedaan. De kinderen vroegen bij Breda of we er al waren... en daarna bij Antwerpen nog een keer... Kinderen hebben geen benul van afstanden. Maar we zijn heel heelhuids aangekomen en de kinderen genieten volop. Mooi, dat zijn dan weer een paar gelukkige mensen. Nou ook nog eventjes daar naar Radio 501 luisteren en dan zijn wij ook gelukkig. De laatste e-mail voor vandaag komt van Jan. Ik dacht dat alle hurktoiletten op de Franse campingsweg waren. Wat een acrobatiek eh, om niet in je broek te poepen of je voeten nat te spoelen. Wat een primitief gedoe. Mooi hè, die belevenissen van onze luisteraars. Uh, heb je zelf ook iets te melden? Stuur uh, dan een e-mail naar studio.radio501.nl Ik ben er helemaal klaar voor. Dit is Radio 501. 24 uur per dag de beste muziek. We gaan luisteren naar de 4 tops. Reach out, I'll be there. Nou, Lopenvakantie. Dat, dat is ook niks. Ik heb het een keer gedaan, ik kan het je niet aangaan. Ik heb het een keer gedaan, want toen had ik een meisje leren kennen vlak voor de vakantie. En toen zei ik tegen haar: nou, Waar gaan we naartoe met vakantie? Ze zegt: nou, Ik heb mijn reis al geboekt. Ze zei: Nou, dat geeft niet, ben verliefd, ik ga met jou mee. Maar toen wist ik niet dat het een loopvakantie was. Die wilde gaan lopen in drie weken tijd van dat pieterpad in Groningen. Wilden ze helemaal naar beneden in Spanje, naar Santiago de Composthoop. daar wilden ze dan naartoe. Uh, ja, want als een bedevaartsoord of zo, dan wilde ze graag naartoe. Want zij was nogal gelovig en dat moest ik nog geloven. Maar mij maakte dat verder niet zoveel uit. Maar weet je wat het is met dat lopen? Je hebt niks te doen. Je doet niks, je bent alleen maar aan het lopen. En het is, voor vrouwen is toch de ideale situatie. Want die kunnen alle vragen stellen die ze willen stellen en jij kent niet weg. Je kan wel een pakje sigaretten gaan halen, maar ze lopen gewoon mee. Maakt helemaal niet uit. Nou, ik zou je zeggen, na drie dagen had ik meer blaren om mijn dongers op mijn voeten. Ik moest toen al verantwoorden voor dingen die ik nog ineens geflikt had, zo erg was het. En toen ben ik nog goed, de vierde dag, toen kwam ik me vanaf zo'n bushalte, zo'n streekbus, en die bus die kwam er net aan. En ik denk, joh, bekijk even lekker, toen ben ik met mijn rugzakje ben ik zo aan boord van de boord op de bus gesprongen, en ik ben aan de achterkant van de bus gelopen, ik heb toen nog aardig zwaaien ook, maar zat niks in de gaten. Die zijn gewoon doorgelopen, wat niks in de gaten. Maar had ze ook slechte ogen, moet ik zeggen, dat wel. Ze droegen zo'n een glas en noodbril, dus ze. zal het niet in de gaten see Los guys Boys, Superman. I'm gonna do my best right here Why she wants me I ask myself I know I'm not the best looking guy around Or oh, does she love me Well I guess so Cause she always says I'm a hero She makes me stronger With all she does Live gezien en het is weer een spektakel om ze live mee te maken. Wie spreekt nou De platenkeuze van Robrika. Het is uh, momenteel uh, half bier en dan hebben we Robrika weer wederom aan de telefoon. Hij heeft al een beetje een tipje van de sluier gegeven hallo, in de eerste uur hallo, en ik ben hallo, benieuwd wat dat nou hallo. gaat worden. Het is een band met een B uit Duitsland. Ja. Ja. Bab. Wat? Bab. Keb kebab. Bab. Kebab. Ja, bab. Nee, kebab. Nee, Bab. Wat nou? We zien je naar de bappen. Bab heet die band. Oh, die band heet Bab. Ben ik al uh, in Duitsland? Ja, jij oh, bent sorry. al. Uh, ja, ja, ja, De luisteraars hoor die ik al. Ik Dacht dat we nog aan het voorbespreken waren. Nee, nee, het is nee, Bab. hoor. Nee, Bab. Bab uit Duitsland. En uh, wat is Bab? B A P. B A P en... Keulen, hè? En een een... Duitse rockband. Keulen, ja, ja. En... Van de uh, hè? Autobahn. Nee, dat... kristalnacht. Ja, ik wou in. zeggen, autobaan is toch... Ik heb wel eens eerder wat van Bab gehad, hoor, in de uitzending. Ja, dat klopt, ja. Er ja. was niet kristalnacht, maar het nee. was een ander. ik ben even kwijt uit mijn hoofd wat het was. Dat is kristalnacht. Ja, maar dat is een Bab, ja. Ja, ja ik, en, ik... normaal zit ik op zolder, dan kan ik het even opzoeken. Maar nu zit ik thuis, uh, die... buiten in de tuin, dus nu kan ik het niet opzoeken. Nog steeds onder de rode kastanje? Onder de rode kastanje. En heb je het een beetje opengetrokken? Dat bietje is al lang weg. Dat is lang al weg? Ja, die is al lang weg. Ah, dat was maar een bietje dus. Want ik heb een heleboel bietjes, dus dat is niet ja. erg. Ja. Je moet er acht hebben, dan heb je een bite. Ja. <laughs> ja, uh, oké. Okay. Um, Bab, ja, nou, ik, ik zou zeggen, kondig hem lekker aan op z'n zomers. Van, ja, op, van onder jouw uh, rode kastanje. En dan gaan wij hem starten hier. Ja, het, het, het, het heet dus, ik zal, het heet uh, uh, Bab. Ja, zo heet die band. En dat nummer, dat heet Woonmeer Endlich zomerham. Hoe? Oh nee, Woonmeer Endlich Wou Woonmeer Endlich zomerham. Ja, dat is Kuils. Is dat Kuils? Het dialectisch. Jonge, jonge, jonge. Maar je kent het wel hoor, dat nummer. Oh, waarschijnlijk wel, ja. ja. Want het is eigenlijk Duits. Uh, summertime Blues is het uh, van uh, Eddie Kokken. Summertime Blues en dan in het uh, In het Duits. Oei. Oh nee, dat was Bluesheer. Dat is Blue andere uitvoering. Ja, die hebben we ook nog wel ergens. Um, nou, konden we hem nog eventjes heel officieel aan en dan ga ik hem starten. Nou, dan gaan we nu luisteren op deze zomerdag van onder de rode kastanjeboom. Uit Duitsland, Bab met het nummer Woonmeer Endlich Sommerhan. Oké, okay, bedankt. Tot de volgende week. Tot de volgende week. Dat merkt me Dat ik kan, ik Besonders wo man endlich Sommer. Dat Die dodo beste Dankerij. Dat merkt mij dat ik nie dat besonders wo man endlich Sommer. Dat haalt dich knapp zwei Wochen los, doch was Bab uit Keulen in het Keuls dialect Duits. Met een dialectisch randje. Dit is Anouk. I guess this time I have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 En natuurlijk weer vandaag de vraag, wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <lacht> Donderslag! Vandaag maken we sperrips in Oosterse marinade. En dat is een hoofdgerecht voor vier personen. De volgende ingrediënten hebben we daarbij nodig. 1 sinaasappel, en die moet worden schoongeboend. 2 eetlepels citroensap. 6 eetlepels ketchup manis. 3 eetlepels sesamolie. 3 teentjes knoflook pest. 1 eetlepel verse gemberwortel en die fijn gehakt. Vier stukken speerrips. Een half zakje verse koriander en dat is een zakje van 15 gram ongeveer. En dat dan weer fijn gehakt. Wat je daarvoor nodig hebt is een barbecue met boldeksel. We gaan dit allemaal als volgt voorbereiden. De schil van de sinaasappelraspen en de vrucht uitpersen. In een lage schaal de sinaasappelrasp, het sinaasappelsap... Het citroensap, de ketchup, de sesamolie, de drie teentjes gepeste knoflook en de fijn gehakte gemberwortel door elkaar kloppen tot een lekkere marinade. Daarna moeten de spareribs door de marinade worden gewinteld en met de handen wrijven we deze marinade goed in het vlees. Daarna de schaal afdekken en de spareribs in de koelkast minimaal één uur, maar bij voorkeur één nacht marineren, wel af en toe keren. Hoe gaan we dit allemaal bereiden? De barbecue voor indirect grillen voorbereiden en ik geef hierover zo nog een tip. De ribs uit de marinade nemen en laten uitlekken. De rest van de marinade bewaren. Dan de ribs boven de lekbak op een rooster leggen. De deksel op de barbecue zetten en de ribs circa 40 minuten grillen. Daarna de ribs op een plank leggen, afdekken met een half ronde deksel of aluminiumfolie en 5 minuten laten rusten. Intussen brengen we in een pannetje de overgebleven marinade met drie eetlepels water aan de kook en dan vijf minuutjes uh, zachtjes laten doorkoken. De speerribs eventueel in stukken snijden en op de schaal leggen. De verwarmde marinade over het vlees schenken en het vlees met de verse fijngehakte koriander bestrooien. Dit is lekker met nasi en achar. En dan nog de beloofde tip. Onmisbaar bij indirect grillen is een lekbak. Je kunt een speciale lekbak kopen. Maar een met aluminiumfolie beklede lage bakvorm of een aluminium wegwerpschaal met daarin een laagje water werkt net zo goed. De lekbak is er om braadvocht op te vangen. Die lekbak die gaat met een bodemje water midden op het onderrooster. Voor de indirecte grillmethode worden altijd houtskoolbriketten gebruikt. Stapel aan beide kanten van de lekbak de briketten en steken wat aanmaakblokjes tussen of spuit er aanmaakgel over. Steek de briketten aan en wacht tot ze gloeien. Leg dan het eten midden op het bovenrooster, boven de lekbak. Doe de deksel erop en wacht net zo lang als het recept aangeeft. De hitte circuleert, dus het voedsel hoeft niet te worden gekeerd. En dan geduld, geduld. Niet steeds onder de deksel kijken, want dat verstoort de warmtecirculatie en dan duurt het nog langer.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 Kraak je het nog uh, van het ijs? Ja, vervullend is! Of ze ik zouden daarmee een toetje moeten bedoelen. Ik bedoel, dat dat dus ook al in de complete maaltijd te zien wat gaan we staan er niet Dit is Radio 501. Dit is Radio 501. <lacht> ook vandaag zijn ze er weer bij. Dan heb ik het over A Flash and the Pen. Leuke band trouwens, uit Australië ergens. Het heet Walking in the Rain. Walking down the street, chicken cans, looking at the billboard, also rand, summing up the people, checking out the race, doing what I'm doing. Feeling out of place Walking Walking In the rain Feeling like a woman Looking like a man Sounding like a no-no Making when I can Whistling in the dark Shining in the light Coming to the conclusion Right is might, is tight Walking, walking in the rain All your jesters Enter all your fools Sit down, no, no Ogre go. Trip the light, fantastic Dance the swivel hips Come in to the conclusion Button up your lips De regen. Vandaag is Amsterdam de stad waar jullie tijdens deze zomer zouden hebben kunnen vertoeven. Amsterdam is de hoofdstad van Nederland en ook de grootste gemeente van Nederland. Amsterdam wordt in het Amsterdams ook wel Mokum genoemd en het ligt in de provincie Noord-Holland aan de monding van de Amstel en aan het IJ. De naam Amsterdam is afgeleid van de ligging bij een in de 13e eeuw aangelegde dam aan de monding van de rivier de Amstel. Amsterdam groeide uit tot één van de grootste handelsteden ter wereld in de Gouden Eeuw. De bekende attracties in Amsterdam zijn het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum, het Van Gogh Museum, het Anne Frankhuis, de Wallen en de vele koffieshops. De rondvaart in Amsterdam heeft van alle toeristenattracties in Nederland de grootste jaaromzet in euro's gerekend. In de gemeente Amsterdam wonen ruim 780.000 mensen... Amsterdam is in het zomerseizoen al te druk. En op 30 april, de Nationale Koninginnedag, is er geen doorkomen aan. Maar het kan ook heel erg stil zijn in Amsterdam. En daarover zingt Ramse Shafi. Het is stil in Amsterdam. De mensen zijn gaan slapen. Mm -hmm. Mm -hmm. De auto's en de fietsen.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 Mm -hmm. Mm -hmm. This was still in Amsterdam. Op donderdag! Gij hemel! Donderslag! Donderslag! Donderslag! Hey! Rogrie, bedankt! Rogrie, bedankt! Yeah! Ja. <ATtoonan> <amen>. <Ankakra> <King riding. tied> hey! Opgelucht! Hey! Opgelucht! Ja! Nok, nok, nok, nok. De klok is knocking four times on my studio door. En dat betekent dat het bijna vier uur is en dan moeten we gaan afsluiten. We gaan zo overschakelen naar Studio de Koepoort... en daar staan mijn collega's al te trappelen... om deze daverende donderdag van mij over te nemen. Heb je e-mail voor mij? Stuur het dan naar vijfdeleenrvd.gmail.com. Ik ben ook te vinden op Hives, Twitter en Facebook onder de naam rvd501. Verder kun je informatie vinden op de website wwwradio 5 lijnnl en op mijn weblog rvd 5 .web lognl Deze zomer besteed ik aandacht aan de vakantie en de zomer en daarbij heb ik jullie steun nodig. Stuur je zomer of vakantieverhaal of anekdoten naar me toe en ik wil uh, graag van je weten wat jouw favoriete vakantieplaat of zomerhit is. E-mail naar rvd@gmail.com en stuur meteen even een kopietje naar studio.radio.vijfdeleen.nl. Heb je algemene e-mail voor Radio Vijfdeleen? Stuur het dan naar studio.radio.vijfdeleen.nl. Zo, en dan is het nu weer tijd voor de dankpraat. Het Radio Vijfdeleen-team bedankt. Robrikar en Theo Friet bedankt en ook mijn redactieteam bedankt. En jullie thuis en op de vakantiebestemming ook allemaal bedankt voor het luisteren. En ik heb uh, zeker weer genoten en ik hoop dat jullie dat ook hebben gedaan deze middag. Volgende week ben ik weer met een nieuwe zomerse donderslag. En dat is dan weer op dezelfde dag, dezelfde tijd. Dezelfde zender Radio 501. En dan nu weer de wekelijkse weekspreek. Bij Vlagen is hij geniaal. Helaas is het hier altijd windstil. Dat was hem weer. Tot de volgende keer. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Het oh, was het oververweldigend, hè? Okay. Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Leuk, hè? Ja, maar bijzonder. We'll make Oké. some sad... We'll make again <tied> Hey, hey, hey, hey. Gee, smiley for him. Just like me. Yesterday. Heren, heren, vlucht! We beginnen aan de andere zijde! Of doppel moeten de mensen wel denken!